Voor de Chiquita zomercampagne zijn zeven radiocommercials gemaakt... die we maar liefst 600 keer uitzenden. De spraakmakende commercials vestigen de aandacht op Chiquita... en roepen de kinderen en hun ouders op naar de winkel te komen. Hé, hey, pst, zeg dit eens na... Kitachi takichi citaki ta chiki kichita chikita. Tja, waarom zou ik? Nou, als je het kan, mag je naar avonturenpark Hellendoeren. Oh, maar dat wil ik wel. Hoe ging het ook weer? Haal maar een oefenkaart bij je groentenban of supermarkt. Kitachi takichi, kitaki, tachikita. spreekt vanzelf, Chikita. Zo, moet je horen. Kitachi, takichi, chitaki, tachiki, kichita, chikita. Leuk geprobeerd hoor. Maar je moet het niet bij de groenteman zeggen. Maar thuis het chikita-nummer draaien. Staat op toel van KUIT. Oh ja, natuurlijk. Nou, ik zie je wel in avonturenpark Helen doen, hè? Chi, Chiqui, chiki, Kitachi, chikita. spreekt vanzelf, chikita. De supermarkt geweest, Over kaartje gehaald en nu kan ik het. Chiquita, Chiquita, Chiquita, tachiki, Chiquita, Chiquita. Veel te langzaam. Als je nou eerst je mond eens leeg eet, win je misschien nog een kaartje avonturenpark Hellendoorn. Spreekt vanzelf, Chiquita. Nu win ik zeker. Ik heb de oefenkaart bij de supermarkt gehaald. Dat wil ik wel eens horen. Kitachi, takichi, chitaki, tachiki, kichita, chikiti, chikita. Hé, net deed ik het wel goed. Tja, jammer zeg. Nog even oefenen dus voor je naar avonturenpark Hellendoor en kunt. Chi, chiki, kitachi, chikita. spreekt vanzelf, chikita. Let op Groenteman, ik win. Kitachi, takichi, ta kichita, Niet slecht. Maar Laurens Anjema uit Sneek kan het in vier seconden. Gaat die nu naar avonturenpark Hellendoren? Ja, ik denk het wel. Maar er zijn 4000 kansen. Nog even oefenen dus. Chiki, kitachi, Spreekt vanzelf, Chiquita. Ik ben er klaar voor. Heb overal aan gedacht kaart in de supermarkt gehaald. Avonturenpark Hellendoorn. Ik kom eraan. Kitachi, takichi, chitaki, tachiki, kichita, chikita. Dat is een record. Geweldig. Maar wacht even. Je bent vergeten het Chikita-nummer te draaien. Nee, eh... Uh... Chiqui, Chiqui, Chiquita. kitachi, chikita. Spreekt vanzelf. Chikita. Het is veel te moeilijk schrijf er uit hoor. Kom op joh. Haal nog één keer een oefenkaart bij de Groenteman. Je hebt nog kans om te winnen. Nou, nog één keertje dan. Kitachi, takichi, chitaki, tachiki, kichita, chikita. Goed zo. Geweldig. Hier is je kaart voor avonturenpark Hellendoorn. Veel plezier. Chi, Spreekt vanzelf, chikita.